Wie dit gezien heeft. U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door Jules de Leeuwen. Wie dit gezien heeft. Ik heb de afrit gemist. Ik ben het bord utel gekwijt. Zag jij het? Nee, ik, uh, ik maak juist mijn bril schoon. Mooie bijrijder heb ik aan jou. Dan moet ik op deze weg keren? Ja, doorrijden maar tot wiert. Kom nou, Dick. Dat is twintig kilometer hier vandaan. Verhip, toch nog een bord. Utelge? Naar rechts? Hou je vast, Dick! Alsjeblieft, Nelly, je lijkt wel gek. Zo maak je nog ongelukken. Je had niet eens je richting aanwijzer uitstaan. Had ik wel. Voor het aan eerst kijken en dan kritiek uitoefenen. Dit gezien heeft Dames en heren Vergeet het niet licht Als we zo dadelijk de trap op gaan Komen we bij het kanunneke Het kruisbeeld boven u Is uit het jaar 1500 In laat-gotische stijl De beelden links en rechts vormen daarmee één groep, een zogenaamde Calvaryberg. Links, de moeder van Smaasten en rechts Sint Jan de Evangelie Heb je de auto afgesloten, Miri? Lieve dik, dat vraag je al 15 jaar lang. We hadden afgesproken dat ik niet zo ver volwassen ben. Ja, ja, ja, dat... sorry. Ik vraag het onwillekeurig. Je hebt gelijk. We hm. proberen niet te kibbelen, hè? Je hebt je bril toch, hè? Ja. Oh ja, natuurlijk, op je neus. Ik heb zand in mijn schoenen. Nee, niet zo erg. Ja, als we zo duidelijk zitten, dan doe je je schoenen even uit. Ah, het is gelukkig niet zo vol op dat terras. Nee, eigenaardige naam heeft dit hotel. De Zoete Frambij. Weet jij wat het is? Hm. Dat wil zeggen... die dienst dan misschien vragen waar het vorst ligt. Of vind je dat gek? Waarom gek? Omdat het hier ook een hotel is. Het vorst zal dan wel een concurrent zijn. Oh, dat speelt geen rol. Dag mevrouw, meneer. Wat mag het zijn? Oh, ja. Uh, wil je alleen iets drinken, Nilly? Of ook iets eten? Wat doe jij? Nou, ik zou eigenlijk best iets willen eten. Koffietafel, meneer. Nee, nee, niet zo uitgebreid. stuk met brood, uitsmijten. Uitsmijten? Uh, heeft u rosbief? Wat wil jij voor uitsmijter, Nilly? Alleen ham of kaas, meneer? Ik ham. En een glas melk. Dan één ham, één kaas en voor mij maar koffie. Eén uitsmijter ham, één uitsmijter kaas, een glas melk en eenmaal koffie. U wilt het zeker buiten gebruiken? Ja, alsjeblieft. Het is prachtig weer. Het zal vanmiddag wel weer bloedheet worden. Van deze verhoging af heeft u een goed zicht op het middenschip van de kerk. Ja, u mag hier ook staan. U vindt dan aan de westzijde, dat is daar een barokke wand. Deze bovenste toegang loopt naar de crypte en die andere naar het dameskoor. Het ongel is 18e eeuw. Die dubbelbeeltenissen, zogenaamd Marianum, is uit dus de 15e eeuw. De kaas, was voor mevrouw? Uh, nee, nee. Oh, pardon. De ham en de melk. En dan is dit voor meneer. Ziet er lekker uit, je vrouw. Wat betekent Bij? Kunt u me dat zeggen? Jazeker. Die naam heeft mijn man bedacht. Ach, uw man is dat de eigenaar van dit hotel. Nee, meneer, dat niet. Mijn man en ik zijn de exploitanten. Komt dat dan niet op hetzelfde neer? Nee, mevrouw. De eigenaar laat de exploitatie over aan ons. We zijn om zo te zeggen de gesalarieerde krachten. Nou, u zult uw handen wel vol hebben. In het seizoen komen we slaaptekort, meneer. Dan zitten we met te weinig personeel. Wat die naam betreft, het heette hier vroeger Hotel Rieleman. Maar, eens even rekenen, tien jaar geleden... Ja, juist. Toen we er zes jaar in zaten, heeft mijn man voorgesteld het hotel te vernoemen naar de frambeien. Maar ik weet het, een kruising tussen framboos en aardbeien. Hm? Precies, meneer. U bent een van de weinigen die het meteen raadt. Of had u er al over gehoord? Oh, ze zijn in de handel. Maar hoe is uw man daar zo op gekomen? Hij kweekt ze. Al twaalf jaar lang. U komt net even te laat in het seizoen, want ze zijn nu voorbij. De mensen eten ze graag, maar ze moeten ze eerst geproefd hebben. Ja, ik kom. U neemt me niet kwalijk, ik moet even klanten helpen. Als u meer over de frambijen wilt weten, kunt u het beter aan mijn man vragen. Die met die baard, dat is hem. Hij serveert geen. We moeten hier niet te lang blijven, Dick. Pak even de prijslijst. De kaart bedoel ik. Op tafeltje links achter je. Ja, ja, je ziet toch dat ik mijn bril schoonmaak. Sorry. Weet jij wie de exploitant van dit hotel is? Die frambijen kweken? Nee, nee geen flauw idee. Ken jij hem dan? Jij kent hem ook. Zo, zie zo. De glazen zijn gepoetst. Hm, is wel een bezoeking hoor. Ja, toch is die bril een uitkomst ook. Het is de eerste werkelijk goede. Als ik hem afzet, dan zie ik bijna niks. Zo, ik kan weer kijken. Help, hij komt op ons af. Hm, geen lozie wie het kan zijn. Ik zie hem nou toch goed met baart en al. Dag mevrouw, dag meneer. U had geïnformeerd naar het van bijen. Of ben ik aan het verkeerde tafeltje beland? Nee. Sorry, ik moest even die hap doorslikken. U bent bij het goede tafeltje. Uw vrouw was al zo vriendelijk... Het vertelde me zoiets, ja. Wat kan ik verder voor u doen? Op dit moment ben ik helaas niet bij machten om uw goede frambijen voor te zetten. En dan serveer ik ze liever niet. Maar de planten kan ik u wel tonen, als u daar belangstelling voor mocht hebben. Hé, hey, ik heb in de omtrek van het huis toch geen aardbeien uh, of frambozen struiken gezien. En ook geen kassen. Mijn kwekerij ligt een half uurtje hier vandaan. U kunt er met de auto niet komen. Wel met de bakfiets. Of loop. Is de melk fris, mevrouw en de uitsmijter naar wens? Het smaakt allemaal best. Zeg, Dirk. U heeft die je gekwikt door enting, neem ik aan. Ik hoor aan meneer dat hij er belang in stelt. <lacht> Het overkomt me zelf dat ik iemand ontmoet met enig benul van de manier waarop je zulke kruisingen klaarmaakt. Dirk, je koffie wordt koud en je ei ook. Ik stoor u bij het eten en neemt u me niet kwalijk. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik neem af en toe een hap en een slok. Ik hou u toch niet op, meneer? Het is vandaag nog niet, druk. Graag tot de dienst. U ziet er anders niet uit als een kweker. En ook niet als een fruithandelaar. Nou ja, bedriegt. Wilt u de bij misschien bekijken? Dat kan als u niet gepresseerd bent. Ja, anderhalf uur bent u er wel niet kwijt, want we zouden heen en terug moeten lopen. Nee, gepresseerd zijn we helemaal niet. We hebben vakantie. Vind het heel vervelend dat ik uh, met meneer die frambeienstruiken ga bezichtigen? Of uh, beter nog, ga mee. Je weet dat ik geen groot wandelaarster ben. <laughs> mijn vrouw chauffeert. Ze houdt niet zoveel van wandelen als ik. Bij het chaufferen kun je elkaar afwisselen. Bij het lopen gaat dat moeilijk. Nee, nee ik chauffeer helemaal niet. Uh, mijn oog... Uh, als mijn bril verkeerd op mijn neus zou komen te staan terwijl ik achter het stuur zit, dan zou ik brokken maken. Nou, luister eens, niet, Als jij overwegende bezwaar hebt, dan gaat het over. Hoor. Je doet uiteindelijk toch wat je zelf graag wilt? En nu kijk je maar niet boos. Ik bedoel het niet hatelijk. Nee. Ik blijf hier wel rondhangen en misschien rij ik een eindje om. Dan ontmoeten we elkaar voor of in de zoete Oké? Okay? Ja, is goed. Een ideaal vrouw, meneer. Was de mijne maar zo maar alle gekheid op een stokje. Als u zich wilt vertreden, mevrouw, dan loopt er een heel makkelijk pad naar het vorst. Hmm. Dat is een hotel, een beetje groter dan dit. Kwartier wandelen. En er is een uitspanning bij. U kunt ook met de auto buiten omgaan, dan bent u er in twee minuten. Ja, juist, het vorst. Die naam hebben we wel eens meer gehoord. Dat hotel ligt op een, op een landgoed, is niet? Nee, het landgoed ligt aan de andere kant van de weg. Dat heet de horst. Daar wandelen u en ik zo dadelijk bak doorheen. We zijn hier weer bij de westelijke muur. In deze diepenissen werden de gestorven leden van het kapitel bijgezet. Deze hekken zijn van smeethezer en de doodkisten zijn van glas. In de linkerkist liggen de stoffelijke resten van een scanunix u vertelt nog dat hij is vermoord. Dit gedeelte is heel mooi. Links zijn venne. Maar daar hebben we nou geen tijd voor. Dan brengen we hier de hele dag zoek. En dan krijgen we alle twee ruzie met moeder de vrouw. En bovendien vanmiddag komen de bussen vol toeristen om de abdij te bezichtigen. En van de zuidzijde loopt een makkelijk pad lijnrecht naar onze nering. Ik bedoel die van mijn vrouw en mij, de zoete van En dan, dat moet gekookt worden, hè? Dat doe ik voor een groot deel zelf. Mm -hmm. Wat vloogtel. Koolhoenders. Hoe is het mogelijk? Je laten je hier bijna nooit zo dichtbij komen. En enkele keer hebben we hier kraanvogels. Om de tocht niet te lang te maken, gaan we over een paar minuten dat bosje in. Daar is een breed pad. Dat komt u van hieruit nog niet zien. Er loopt een spoorlijn over. Ja, dat is heel vreemd. Enkel spoor. Die lijn wordt voorbij het bosje... dan weer gekruist door een fabriekspoorlijntje. Van het station naar de fabriek. En dat is allemaal privéterrein. Ja. En waar, wij, waar we nu lopen, is dat ook uh, particulier terrein? Jazeker, dit is de Horst. Vrij uitgestrekt. Bijna 500 hectare... Links van ons gaat het over in de boswachterij. Die is bijna 1600 hectare. Er zitten ettelijke natuurreservaten in. Ja, ja, dat is me bekend. Hoe bent u eigenlijk tot die frambijenkweek gekomen? Belangstelling. Ik had er een en ander over gelezen. Ik ben overigens niet de eerste die zoiets probeert. Daar komt bij dat ik het hotel omhoog moest werken. 16 jaar geleden was het niet veel hier. De abdij stond er natuurlijk wel, maar het toerisme was in zijn beginstadium. En het toerisme is mijn broodje geworden meneer. Ziet u, daar begint het pad. Mm -hmm. We kunnen voorlopig naast de spoorlijn wandelen, maar straks moeten we er even op, want voorbij het bosje zijn ze bezig met afgravingen. Dat hangt samen met pijpleidingen voor de fabriek. Hier is het uh, niet zo erg mooi door dat spoorlijntje, maar de kwekerij is heel fraai gelegen. Het nee. is toch wel prettig, die schaduw. Ja, de zon begint kracht te krijgen. En veel wind is er ook niet. Hè? Van wie is dat landgoed eigenlijk? U bedoelt wie de eigenaar is? Dat is Baron Houw. Eigenlijk mag u hier zonder wandelkaart niet zijn, maar ze kennen mij. U heeft toch wel een wandelkaart? Geen sprake van. U loopt van achter ons hotel zo het landgoed op. Daar hangen inderdaad bordjes, alleen toegankelijk voor houders van wandelkaarten. Oh, pas past u op die boomwortel. Nou, daar ging u bijna omver. En moet u met uw kruiwagen of, uh, of uw bakfiets hier langs? Dat zal technisch moeilijk gaan. Trouwens geeft de baron daar toestemming voor. Met mijn fruit neem ik een ander pad. De afstand tussen kwekerij en hotel wordt dan bijna twee man zo lang. Dan gebruik ik een motorbakfiets voor. Ik dek de vruchten goed af. Oh, de baron weet daar helemaal niks over, moet ik. En de jachtopsiener maakt geen bezwaar. Nog een paar minuten en dan rentelen we weer in de volle zon. Heeft het gesmaakt, mevrouw? Wilt u misschien nog iets drinken? En anders blijft u hier plezierig zitten. Kunt u het waai zien. Dat gaat erg lekker. Heeft u jus d'orange? Jus d'orange, zeker. Wilt u twee uitgeperste sinaasappelen? Die kunt u ook gekoeld krijgen. Ze zijn heerlijk zoet. Bijzonder vriendelijk van u. Graag. Ik zal met mijn hoofd in de schaduw gaan. Dan vangen mijn benen nog wat zo'n. Spreekt u dat Frans prachtig uit? Oh, beter dan ik. Ik praat in de moderne talen wel een eindje weg, maar allemaal met een Hollands accent. Bent u uit Frankrijk? Of België? Nee hoor. Frieke, zeg je even twee maar twee sinaasappelen uit. Ik kan Marie achterin bedienen. Ik even zitten Een Eén glas voor mevrouw en een glas voor mij. Koelen, Frieke. Geschikte jongen. Maar dan moet hij binnenkort in dienst en dan zijn we weer kwijt. Ach, zo heb je altijd wat. U, u loopt een beetje moeilijk, hè? Ja, ik ben mank geworden na die gebroken voet. Oh. Is dat hier in het hotel gebeurd? Nee, daarvoor. Ik was 17 jaar geleden danseres, moet u weten. Een grondige voorbereiding tot de danscarrière zoals tegenwoordig had je toen in Nederland niet. Ik danste van alles mee, geen soli, maar in het ballet En enkele keer een paddedeutje. Weet u iets dan? Hoe genaamd niet. Maar ik ga af en toe wel kijken. Ach, weet u, ik was wild enthousiast voor dat dans. Struikel ik over een licht kabel en bleef mijn voet. Niet eens op het toneel, maar tussen de coulissen. Het publiek heeft niets gemerkt. Want ik viel net toen ze applaudisseerden. Toen de anderen teruggingen om te bedanken, bleef ik gewoon liggen. Als er in die dagen niet geweest zou zijn, had u me waarschijnlijk hier niet... oh, oh. Wat, wat heeft u... Niks van belang. Enkele malen vervalt me dat. Een Het is alweer over. U was juist aan het vertellen? Over Ferry. Dat is mijn man. Ik mag wel zeggen dat hij me gered heeft. Hij had het toen zelf niet zo heel erg makkelijk gezien. We hebben ons eigenlijk nog niet aan elkaar voorgesteld. Heb ik u niet ergens ontmoet? Misschien als ik uw naam hoor. Ik heet Ferry. Ferry? Hm? Nee, nou onthoud ik goed, maar Ferry. Mijn naam is uh, de Heer. De Heer? Ik ken diverse mensen die de Heer heten, maar er is niemand bij die er zo uitziet als u. Even adem scheppen, want we duiken het zonlicht weer in. Hm. Ziet u, hier beginnen de afgravingen. We gaan op de rails lopen. Kan dat geen kwaad? Nee, want dit spoor is tijdelijk buiten gebruik. Laat u mij maar voorgaan. Het makkelijkst is van de ene dwarsligger op de andere te stappen. Over een paar honderd meter kunnen we er weer af. Die afgravingen lijken onafzienbaar lang. Hè? Dat valt erg mee. Bij de kruising is het onderbroken en een meter of twintig voorbij de kruising houdt het op. Het werk ligt nu weer stil ook omdat de buizen voor de pijpleiding van een verkeerd materiaal waren gemaakt. Kunt u me verstaan? Uitstekend. Zal ik u onderwijl vertellen hoe ik frambijen kweek? Door enting, had ik begrepen. En dan verder vegetatief met behulp van uitlopers. U bent aardig thuis in de vaktermen. Voor de consumptie kweek ik ze inderdaad op die manier. Maar voor mijn plezier heb ik de entbastaarden met behulp van bestuiving verder gekweekt. Dan mm. wilde u vertellen hoe dat gelukt is? Dat is bijzonder goed gelukt. Pas u hier even op, voor de wissel. Nog een meter of twintig en we kunnen weer naast de rails gaan lopen. Oh, wat gebeurt er? Meneer de heer. Ik, uh, ik zit vast met mijn voet. En, en, en mijn bril is gevallen. Ik, ik, ik zie niks. Wacht, ik kom u helpen, professor. Hoe komt u bij dat professor? Waar, waar staat u? Als u niet beweegt, dan, dan zie ik u niet. Wilt u ontkennen dat u professor bent? Ja, dat zal ik uit de doeken doen als mijn voet los is. Oh, ja, dat doet behoorlijk pijn ook. Nou, he, he. Heeft, heeft u mijn bril? Als die maar niet gebroken is. Ik kan de bril niet vinden. Als die in de afgraving is gegleden zijn we hem kwijt. Ik zal nog eens zoeken. Uh, meneer Perry. Bent u daar? Ja, ik ben hier, professor. Ik zoek. Maar meneer Ferry, dat kunt u niet menen. Ferry is mijn voornaam. Hoe heet u dan verder? Walden. Walden? Walden. Wacht eens. Dat moet. Dat is minstens 15 jaar geleden. 17 jaar, professor. Ja, ik had het kunnen weten. Van bijen. En ook al zei nog, we kennen die kweker. En hij kent ons ook. Ja, heeft u mijn bril, meneer Walder? Meneer Walder. Ja. Hé, zoek. Ik zal zo dadelijk aan de andere kant in de afgraving kijken. Misschien zie ik hem liggen. Dan haal ik hem er wel uit. Maar het zal niet makkelijk zijn. Eerst eens proberen uw voet los te werken. Is zit klem onder de dwars liggen? Ja, inderdaad. Als ik, als ik trek, dan doet het ook. Oh, alleen maar pijn. Wat wilt u dan? Ik voel er niets voor om uw voet te kneuzen of te breken. Ik zal zien dat ik wat grond weggraaf, maar het zal ook niet meevallen. Want het is hier keihard. Hebt u een goed zakmes? Ik heb het mijne niet bij me. Nee, een zakmes heb ik niet. Mijn vrouw heeft er eentje in de tas. Niet dan te beginnen met een blote.